Laten we deze dienst aanvangen met het zingen van psalm 35 en daarvan het eerste vers. Twist met mijn twisters hemelheer. heer, ga mijn bestrijderen toch keer. Wil daar zijn schild gebruiken, om hun gevreesd geweld te vernuiken. Belet hun dat toch treedt vooruit, zo worden ze in hun loop gestuit.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 en hij werd als een steen. En het omtrent na tien dagen, zo sloeg de Heere Nabal dat hij stierf. Toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zeide hij, Gezegend zij de Heere, die den twist mijn smaadheid getwist heeft van de hand van Nabal, en heeft zijn knecht onthouden van het kwade, en dat de Heere het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen wederkeren. En David stond heen en liet met Abigail spreken, dat hij haar zich te vrouw nam. Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te karmel, zo spraken zij tot haar zegende, David heeft ons tot u gezonden, ...dat hij zich u te vrouw nemen. Toen stond zij op en neigde zich met het aangezicht ter aarde en zeide... ...zie, uw dienst maakt zij tot een dienares... ...om de voeten der knechten, mijn heren te wassen. Abigail nu haaste en maakte zich op en ze reed op een ezel... Met haar vijf jonge maagden, die haar voetstappen nawandelden. Zij dan volgde de bodem van David na en werd hem ter huisvrouw. Ook nam David Ahinoam van Jisrael. Al Alzo waren ook die beide hem ter tot vrouwen. Want Saul had zijn dochter Michal, de huisvrouw van David, gegeven aan Palti.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 En Christus Jezus, den Heer, door de Heilige Geest, Amen, zoeken wij het aangezeten. U heren, wij hebben ons bestaansrecht verloren. De aarde is vervloekt onder zonde wil, zal doornen, distelen, volbrengen. Wat is het dan een wonder dat we vanavond nog mogen zijn op de plaats van het gebed. U nog mogen aanroepen terwijl het heden genaamd wordt, terwijl de dag der zaligheid nog daar is. En u bezig zijt met het inzamelen van uw gemeente. Die u kocht met de prijs van uw bloed. Die u bewaart in uw goddelijke kracht. Die u leidt door uw wonderlijke wijsheid. En die u inzamelt op uw tijd. Tot de lofverheffing van uw naam. Want al de beloften gods. Ze zijn in Christus Jezus, ja en namen, goden tot heerlijkheid. U wilt door de bediening van uw woord uw kerk samenbrengen. U laat dat woord nog verkondigen, dat het een boodschap zij als van een Heer rood uit het Hemelhof om de verborgenheden des Heren de mensen bekend te maken. Gods verborgen omgangen vinden tot zielen... waar u vrezen woont en het Geheim wordt aan uw vrienden... naar uw vreeg verbond getoond. Want u zijt het Heren die de doden tot het leven roept... en de dingen die er niet zijn alsof dat ze er waren. U zult dwars door alles wat zich tegen u verheft en zich tegen u verzet, uw heilig doel en oogmerk bereiken op dat uw huis volwaardig. Ook wanneer we vanavond opnieuw mogen denken over een stuk levensgeschiedenis van hem die, o eeuwig wonder van eeuwigheid, verkoren in de tijd werd gezalfd, waarvan uw oude gemeente zong, ik heb een held voor Israël hul beschoren, hem uit het volk verhoogd en hem heb ik uit verkoren, in wiens lenden gij besloten waart. O eeuwige David, zoon en heren, naar de menselijke natuur. Terwijl u in de school, als vaders uw eeuwige oorsprong hebt, wilt u in de tijd vlees en bloed aannemen. Het ware zaad David zei, opdat we zouden verstaan dat in al de leidingen die u komt te houden, ook daarin een heenwijzing is naar die wonderlijke. ...en heerlijke openbaring van u... ...waarvan uw gemeente zong... ...en zo moet u die koning eeuwig leven... ...bid elk met diep ontzag. U zult uw gemeente opzamelen... ...u zult een rijk bouwen... ...u zult ze toebrengen... ...tot die kerk die u wilt, die u wilt dat ze zal zalig worden... ...en dat gebruikt u in de tijd... De dwaasheid van de prediking voor. De heren zou u dit woord in de hand van de geest willen leggen. Opdat het daar komen waar mensen kinderen niet kunnen, niet vermogen, niet willen. Opdat uw woord vrij, maar ook almachtig indring in het hart van Koningsvijanden. ...waar we alle van nature zijn en ook deze avond er in Sion werden geboren. En het waar zou zijn dat u inging in het huis van die sterk gewapende... ...terwijl behagen, uw vaders uitvoerend, goddeloos en roepend... ...uit de duisternis tot uw wonderbaar licht... ...en in de praktijk van eigen hart en levende te doen ervaren... ...gij hebt me overmocht... Gezijp het is sterk geworden, mocht u onze kinderen niet vergeten. Onze jeugd, de machten der duisternis zijn vele. O, wanneer die Satan ombonden gaat worden. Waar zal uw gemeente zijn die als een nachthuts is in de komkommerhof en als een eenzame mus op het dak. Maar nou heb u het beloofd dat u sterker zijt dan het geweld van de baren. En dat de vijand boog en schild en vurige pijlen daarop verspulde. Opdat we zouden schouwen, dat uw trouw rust op het late nageslacht. O God, bekeert onze kinderen. Bekeert onze jeugd. Breng ze toe tot uw gemeente. Laat dat goed dat nimmer meer vergaat hun deel zijn in het doorwandelen van de gemeente, mocht u die grote uitdeler zijn. Heer, u legt het altijd op zijn plaats, waar mensen het niet weten. Maar denk u ook aan uw erfdeel, het is door u vanouds verkregen, het stervende leven van de levende kerk, met zijn vragen, met zijn raadsels, met de les die ze leren moeten, zonder mij kunt niets doen. Leren dat de weg van ontdekking, van ontbloting, van uitbranding, van uitzetting nodig is. Opdat de arbeid van hem zou openbaar worden in het hart die uw kerk zijt gegeven. Door kennis, gerechtigheid, heiligmaking, voorkomen, verlossing. Uitgetuchtigd, uit alles. U geeft inkomsten, U neemt ze ook weg, U onderhoudt, en laat een leven dat er maar één grond is, dat er maar één genade is, maar één gerechtigheid, maar één borg, maar één Goel. En dat U daar uw welbehagen in gehad hebt, en dat uw gemeente steeds maar komt uit te drijven, om alleen u over te houden. Ze zagen niemand dan Jezus alleen. Zou u oefeningen willen schenken in de afbraak van het onze? Opdat u leeft. Ik ben met Christus gekruist. Ik leef niet meer. Christus leeft in mij wat ik leef. Dat leef ik door het geloof des Zoons Gods die me liefgehad heeft en zich voor mij. Heeft overgegeven. O, laat de douw... van uw geest uw kinderen leiden tot die fontein daarover, die put van levend water die uit Libanon vloeit. Gedenkt wat men nog niet kan samenkomen. Laat er een zegen zijn in de eenzaamheid. ...aan ze die het moeilijk hebben. Gedenkt de zieken thuis. Gedenk wat rouw draagt, ontfermt u over wees. En weduw en u naar een vertroost het ouder hart. Dat schreiend tot uw zucht. Lieve koning, de roepstemmen in de natuur zijn velen. U zijn het die op de wind wandelt. Die de orkanen doet ontstaan. Er staat hem geschreven van Jona en de Heere wierp een grote storm op de zee en wie kan dan bestaan dan hebben de jongeren geschreefd van angst en uw kerk zong waar uw golven en uw bare mijn benoden ziel vervaren ook dat horen we en lezen we van naderende orkanen zou je oh God willen behoeden bewaren ook in de tijden waarin we leven, dat de geruchten van oorlogen en oorlogen steeds weer worden beluisterd. De mens daar zonde zich uitleeft in zijn oorlog tegen God en zijn wapening tegen u, de God van hemel en aarde. Wie durft tot bestaan te twisten met uw machten, en zou nietig stof u het hoogste gezag omvringen. Bewaar uw gemeente. waakt over Nederlands kerk. Zegentaken die tot de opbouw van uw gemeente verricht wordt. Ontfermt u over het overblijfsel. Naar de verkiezing uw genade en ontsluit de waarheid. In deze avond opdat de verborgenheden des Heeren de mensen geopenbaard worden. Geef uw knechten uw sterkte. Wil ook deze avond wonen op de plaatsen van uw heerschappij. Wat we vergeten, vergeet u het niet. Heer, geef uw knecht inzicht. In de stof die vanavond onze aandacht vraagt met al de verborgenheden. En daarom uw wel, Amen. Wij zingen. 89, 478, God is op het hoogst geducht, in zijn heilige raad, en vreselijk boven het Heer dat onze rijkstroon staat. Wie is als gij, o Heere, o God, haar leger scharen, wie is aan u gelijk, wie kan u evenaren, grootmachtig zijt, o Heer, ja, eindeloos in vermogen, uw onverbreedere trouw omringt u voor alle ogen. Hoe zalig is het volk en gij toch, gij zijt hun roem. 89, de versen 4, 7, 8, We hebben zingen, is er correct. Hij moet als koning heersen. Totdat hij zijn vijanden zal gezet hebben, tot een voetbank zijn er voeten. Zo heeft de apostel geschreven over de vervulling van Gods raad. En het heilige doel van Gods raad. ...is deze. Hij moet als koning is. Dat wil dus zeggen dat in die raadsvervulling alles besloten is. Hoe verborgen... ...ook voor mensen kinderen. De dichter van 33... ...die zegt de raad is heren... ...de raad is heren, ...die bestaat in eeuwigheid. En alles zal daaraan onderworpen worden. Hoe onbegrijpelijk ook voor Adam's Nakeroos. En hoe onbegrijpelijk ook vaak... in het leven van zijn gemeente op aarde. Hij, hij moet als koning heersen. En dat betekent dat uiteindelijk... alle wegen die de Heer houdt... met zijn strijdende gemeente op aarde... Daar zullen we gaan eindigen. De raad is heerig, Die bestaat in eeuwigheid. En alles wat hier op aarde het deel is. Is daarin vervat. God werkt. Ver boven ons verstand. Ver boven onze reden. Niet, niet tegen de reden. Maar de wel ver boven. Dit is groot en wij begrijpen het niet. In die onbegrijpelijke raadsvervulling Gods... ...is ook verweven het leven van de man naar Gods hart. De vraag die hij eenmaal stelde uit wiens lenden hij voorkwam... ...vraag tot de fariseeën David en Christus hoe is die relatie... Wie zoon is hij? En ze zeiden. Davids zoon. En dan vraagt hij. Maar David zegt toch. Hij spreekt van zijn zoon. En van zijn heren. Als hij nou zijn zoon is. Hoe kan hij dan zijn heren zijn? En ze kenden daar geen antwoord voor. Een verborgenheid des heren. Is de mens zich openbaard? Als we over Davids zoon denken, dan kunnen we ook niet aan David zelf voorbij. En de leidingen die God hield in zijn raad, om daarin de verborgenheden op te speuren. van de handelingen tussen de koning van de kerk en zijn gemeente op aarde. Dat vraagt vanavond om overdenking. Ik had gedacht met u te behandelen in het laatste gedeelte van 1 Samuel 25. En dan de versen met u te overdenken van 39 tot en met 44. In Samuel 25, 39, 44. Ze zijn zojuist aan u voorgelezen. Ik heb deze versen samengevat in dit thema. De openbaring van Gods verborgen raad. God hoeft het niet te openbaren, maar hij doet het wel. De openbaring van Gods verborgen raad. Ik beluister daarin ten eerste de Davids lofverheffing, ten tweede Davids verzoek en ten tweede Abigail is keus. Een openbaring van Gods verborgen raad, waarin ik vind Davids lofverheffing. Wij lezen dat in het 39e vers. toen David hoorde dat Nabal dood was, zo zeide hij: gezegend zij de Heer. Zijn lofverheffing. Daar is een verzoek. Als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te karmel. Zo spraken zij tot haar, zagende, David heeft ons tot u gezonden, opdat zij zich u haar vrouwen nemen. En Abigaals keus. En toen stond ze op, hij neigde zich met het aangezicht der aarde, en zei, zie uw dienstmaag, zij tot een dienares, om de voeten der knachten misheren te wassen. En wat verder in dit onderwijs. Onze aandacht vraagt. De verborgenheden des Heer zijn voor degenen die hem vrezen. Wanneer dit schriftgedeelte voor ons ligt, dan vraagt dat om veel antwoorden. En ook hierin past het ons in alle stille eerbied bij de kerk van de oude dag te beleiden. Dat een heeft het ons voorgezongen. De voorzichtigheid des Heren doet zijn voornemen vastbestaan en de besluit zijner eren zal zonder hindering voortgaan. Alleen onder de leiding en onderwijzing van Gods Geest kan de Heren die verborgenheden ons duidelijk maken. Met een heilig doel en oogmerk. Die uiteindelijk toch dit oogmerk kennen. De lofferheffing van de enige drie-enige God. Het verband van dit stukje geschiedenis, dit kleine deeltje uit het leven van de manna Gods hart. Is een gevolg van een boodschap die hij ontving. Vanuit Karmel, niet de Karmel, dat heb ik u de vorige Bijbel lezen, probeer duidelijk te maken. Maar bij Karmel, een plaatsje dat juist in de buurt van de stam van Juda te vinden is. Waar de kudde van Nabal gelegerd was en waarin tijdens het schaamscheedersfeest zulke bijzondere dingen zijn gebeurd. Wat vanavond onze aandacht vraagt. Dat is een reactie. Op een boodschap die David. Vanuit Karmel ontvangen heeft. En die uiteindelijk. Daarin terug te vinden is. In dit ene woord. Een verschrikkelijk woord. Maar. Ze is van ontzaggelijke betekenis. En het geschied omtrent. Na tien dagen. Zo sloeg. De Heere Nabal. Dat hij stierf. Ook hier. Weer die voorzichtigheid des Heeren, Die raad des Heeren. Opdat we zouden weten wat daar gebeurde. Daar in Karmel. Niet een zaak is. Die zijn oorsprong vindt in de woorden. Van Abigail. De huisvrouw van Nabal. Toen ze hem smorgens. Na een nacht van drinken, eten, maar daar niet op rekenen. Morgen sterven wij. Een boodschap ontving. De dood heeft aan je vensters geklopt. En dan weet u de geschiedenis. Dan staat er God sloeg. Nee, nee, niet de dreigementen van David. Nog het woord. Van Abigail. Maar God heeft het zwaard uitgetrokken. Waarom? Omdat, omdat Nabal het zwaard had uitgetrokken in een gevecht tegen God. En in bittere vijandschap niet kon buigen voor Gods hoge en wijze raad. Hij al de grote herdersvorst, toch? Die buigen moest voor de zoon van Izeï. Gods verkiezend welbehagen, geopenbaard in de man naar zijn hart. Openbaar in de zalving en de wonderlijke plaats die hij had. Hij heeft Gods raad, Gods wil. Gods welbehagen, Gods keus niet kunnen aanvaarden. En in bittere vijandschap heeft hij dan toch maar uitgeroepen. Wie is die zoon van Izei? David zou later zeggen dat het honen was. En daarin is ook vervuld geworden. En wie durft bestaan te twisten met mijn macht. En zal nietig stof mij het hoogst gezag ontvingen. Hij is een zwaard naar God uitgestoken. En God heeft antwoord gegeven. En de Heer sloeg. We lezen dat in de schrift meermalen. Als Goliath... De maat vol zondigt, gebruikt God een steentje om hem te vellen. Als Nabal de maat vol gezondigd heeft, is het slechts een aanraking vanuit het heiligdom. En de herdersvorst is gesneuveld voor het aangezicht van de levende God. God tegen God strijden. Hoe strijdt een mens tegen God? Hij strijdt tegen God omdat hij Gods wijze raad niet kan aanvaarden. In het verkiezend welbehagen, waarin de Heer zich een gemeente opzamelt, na zijn eeuwige vrijmacht. In het voorbijgaan van velen, moet in ons hart verwondering verwekken. Maar als het weerstand oproept vijandschap oproept dan trekken we het zwaard tegen de levende God en nu nu komt er een boodschap uit Karmel en die boodschap is niet onduidelijk tast me die niet aan getuigde dichter van 105 al nu dat heeft Nabal gedaan en God heeft geantwoord God zoek zou alleen steen en daar ligt hij geveld. Maar tien dagen in de tenten te karmel is een boodschap van God. Een zichtbare prediking. Vooral degenen die daar staan bij dat krachteloos gemaakte mens. Bij die nedergevelde vijand. Een boodschap. Zo handelijk met de vijanden gods. Dat zal het geweest zijn. Daar gestaan te hebben en het zwaard voor God niet te hebben ingeleverd. En dan die ontzaggelijke waarheid die vanavond ons in de raad Gods voert. Past ons dan niet. Als met Mozes bij de brandende braambos, Doet die schoenen maar van uw voeten. De plaats waarop we staan is heilig land. We moeten de boodschap Gods niet mensvormig, proberen duidelijk te maken. Wanneer we de douw van Gods geest losmaken van het woord, wat blijft er dan over? Beleden de oude niet in de artikelen, de 37 artikelen, dat we het woord Gods niet aanvaarden daarom, omdat de kerk haar als het woord Gods aanvaardt, maar veel meer vanwege het getuigenis van de Heilige Geest in onze harten. Hoe zouden we het wel verstaan, jong en oud, op weg naar de eeuwigheid? Ons verstand is door de zonde te beneveld om Gods handelingen te begrijpen. Daarvoor is nodig dat wonder van waarachtige bekering... ...waarin de Heer het verstand verlicht, de wil komt te buigen en de hartskorten komt te reguleren. Er is een boodschap. Hoe... We weten het niet. We weten wel dat de boodschapper is. De boodschap is gebracht. Wie de boodschap bracht. Was niet belangrijk. Want God heeft het niet genoemd. Maar dat de boodschapper was. Dat geeft activiteiten. We gaan er naar luisteren. Ik lees in de schrift. Toen David hoorde. Dat Nabal dood was. Hij heeft het gehoord. En wat geeft dat in zijn ziel? Een gevoel van zegenpraal. Geeft dat in zijn gehart een gevoel van zie je wel? Nou, nee. Hij heeft Gods handelingen opgemerkt. En Gods handelingen die hebben altijd... Tweerlei vrucht. In de eerste plaats breng ze in de laagte. En in de tweede plaats geeft ze God de hoogste plaats. Of moest ik het omdraaien. Want het eerste wat we in Davids woord beluisteren. Dat hij uitroept tot heer, de Heer De Heere lof te brengen. Zegt hij. Uw knecht. Zo lees ik toch de verborgenheden der schriften. Gezegend zij de Heer, die de twist mijne smaadheid getwist heeft van de hand van Abel en heeft zijn knecht onthouden. En in die diepe vernedering, knecht zijn, knecht blijven. Betekent dienstbaar zijn aan de opbouw van Gods koninkrijk. Niet dienstbaar aan eigen koninkrijkjes. Wanneer we de ambtelijke bediening verlagen tot strijd voor eigen leer en eigen waarheid en eigen koninkrijkjes hebben we nooit begrepen wat het betekent wat David hier zegt. Knecht. Hoe weinigmaal heeft hij dat woord gebruikt? Ik ben uw knecht, maak me verstandig. Hij hebt goed gedaan bij uw knecht. En wanneer hij de boodschap krijgt, dan reist hij niet op, trekt niet een koninklijke mantel aan. Maar komt tot het besef dat zijn God het voor hem heeft opgenomen. Dat doet de Heer altijd. God neemt het voor zijn werk op. En God neemt het voor zijn volk op. En God neemt het voor zijn eer op. We er niets aan te doen mensen. Dat is de kracht... In de zwakheid van Gods gemeente. Want gij toch. Gij zijt hun roem. De kracht van hun kracht. En als David dat nu hoort, Komt hij tot een lofverheffing. En die lofverheffing. Die wordt ons omschreven. Ik lees dat Nabel dood was. Toen zei hij niet gelukkig. Pas op. Hij zegt, gezegend zij de Heer. Waarom? Wel, zegt hij, die de twist van mijn smaadheid getwist heeft. En die smaadheid, die gaat u maar lezen thuis op uw gemak. Wanneer de woorden van Abel beluisterd worden. Wanneer de knechten van David uitgaan om een deel dat hier rechtens toe kwam. En de hoon spette. Uit de mond van deze nabal. De dwaze, De zoon van Issei. En de Heere. De alwetende, almachtige, alhoorende God. Die heeft die woorden gehoord. Ze zijn opgeklommen. In de oren van de Heere Zebao. Die de strijd van zijn gemeente gaat strijden. David ziet het wat. God nam het op. Hij ziet het. God staat voor hem in. We beleiden in zonder 21 van onze Heidelbergen catechismes. Dat de zonen gods uit het ganse menselijk geslacht, zijn gemeente, het eeuwige leven vergadert. Beschut en bewaard. En was het niet troostvol toen Jezaja schreef en die wonderlijke boodschap zie ik heb u en met beide handpalmen gegraveerd en die muren die zijn steeds voor me o gezegend zei de Heer als hij die boodschap hoort die de twist van mijn smaadheid getwist heeft van de hand van Abel waar de smadingen dergenen die u smaden die zijn op mij gevallen denk er eens over door kinderen gods dat zegt hij tijdens de omwandeling op aarde. de smadingen dergenen die u smaden die zijn op mij gevallen die zijn een beetje verder gekomen dan de deur en het hart van Gods kinderen die zijn gekomen in het heilendom. Ze zijn op mij gevallen. En dat heeft David hier door het dierbare geloof zo zuiver gezien. Dat hij in verwondering zegt gelooft. zei de Heer gezegend. Die de twist van mijn smaadheid getwist heeft. Van de hand van Napa meer. Kijk eens in je leven terug. Geloof dat de Heere genade werkt, dat de Heere genade leidt, dat de Heere genade bewaart. Maar ik denk dat in ieder die op de school van genade een plekje kreeg, ook weet van gebeurtenissen in zijn leven dat de Heer het duidelijk. ...zeer duidelijk opnam... ...daarom heb ik u gezegd... ...tien dagen... ...leg Nabel en Karmel... ...in zijn tent... Of de heren. ...tien dagen... ...hier heb je mijn vinger... ...hier heb je mijn kracht... ...en dan... ...dan een wonder... ...niet alleen dit... ...maar dan ziet hij ook... ...zijn eigen dwaasheid terug... ...en dan lees ik iets zeer opmerkelijks... ...ook als een levensles... In het leven van zijn kinderen op de aarde. En schaam je maar niet, volk de Heer. Ik lees zoal te duidelijk. En hij heeft zijn knecht onthouden van het kwade. Ja. Eigenlijk kun je dat, dat grondwoord ook vertalen met het woord tegengehouden ja niet door laten gaan en toen ben ik gaan denken dat is toch niet zo moeilijk jij hebt mij onthouden je hebt me tegengehouden je hebt me niet door laten gaan en dan ga je denken in zijn leven en dan ga de bijbelezingen die we achter ons hebben niet nog een keer herhalen maar je weet best wat die, wat die van plan was. hè? Want dat brandende hart van een mensenkind. Die wortel van alle zonde. En van alle bitterheid. Waar alles in te vinden is. Alle zaad. Alle zaad van ongerechtigheid. Maar nu het onderscheid. Waar de wereld het moet, mag uitleven. Wordt de kerk tegengehouden. Dat is een goddelijk voorrecht. En toen dacht ik, dan mag je dat in de praktijk van het leven toch ook wel eens zeggen. Als de Heer de blinde ogen opent, daad Gods. En die laat ons in het uur daar wedergeboten terugkijken in ons leven. Moeten we dan niet zeggen, wat heeft de Heer ons dan veel tegengehouden. Dat we niet doorgegaan zijn. Niet doorgebroken zijn. Wat bedoel ik dan? Wel nou, mensen, dat is toch niet zo moeilijk. Als de Heer ons niet tegengehouden hadden, hadden we al lang in de hel gelegen. Als de Heer niet gezegd had tot hiertoe, dan, dan hadden we ons doodgezondigd. En dan kom je aan de weet als God je bekeert. Dan kom je dan aan de weet. Dan laat de heren zeggen: Toen heb ik je tegengehouden. En in het uur daar weten geboten, doet de Hede dat opnieuw weer. Tegengehouden. Niet verder gegaan. En tot hiertoe, niet verder kunnen. Niet verder willen. Niet verder mogen. Gezijd me te sterk geworden. Maar ik dacht vanmiddag: Dat is een voortdurende daad eigenlijk. Dat is die bewonderwaardige houding Gods tegenover zijn gemeente, die vurige muur om de zijne, te midden van alle verlokkingen en verleidingen van het leven, bij alle aanvallen van de machten der duisternis, dat de Heer zegt, tot hier toe, tot hier toe. En dat zou een breed terrein openen om daarop in te gaan, om het leven van de ganse gemeente des Heren, ...erbij te betrekken. Maar laten we alleen maar vandaag bekijken dan. Schot God niet tegengehouden had. Was toch een mens. En wat nou de wereld... ...wat nou de wereld mag... onder de toelaten was. Ga maar. Daar zegt de Heer tegen de zijde. Tot hier toe. En nu gaat de man aan Gods hart... ...God bewonderen. Hij zegt, Heere, dat u dat nu gewild hebt. Niet alleen mijn twiszaak... Gedwist maar nog veel meer. Je knecht onthouden van het kwade. En dat de heer het kwaad van Nabal op zijn hoofd heeft doen neer Ja. Toen zag hij Gods wonderlijke leiding. En als dat nu in die eeuwige raad van God aan hem geopenbaard wordt. wat moet maar bekend gemaakt worden. Die verborgen raad is Heer, Dan is een ziel ene lof verheffing. En dan zie ik iets zeer wonderlijks daar in de tent bij David gebeuren. Dan gaat hij zich bezinnen, denken. En dan wordt de gedachte aan Abels huis om opgebonden. En dan gebeuren daar wonderlijke dingen in die tent. U mag gerust weten, ik heb daar met ernst over zitten denken. Veel over nagelezen. ...en veel over nagedacht... ...wat ik toch met het stukje... ...in het leven van David aan moest. Want als ik immers lees in het laatste gedeelte 43... ...dat u ook Ahi Noam de Jezreelits nam... ...dan blijkt uit enkele hoofdstukken verder... ...dat hij die al in zijn tent genomen had. En dat Abigail de tweede was. En dan gaan we denken... Wat er in die tent bij David gebeurde. Want ik lees en hij zond heen. Hij is niet zelf gegaan. Hij is zich niet in volle wapenrusting en heerlijkheid getooid en is zo naar karmel gereisd. Hij heeft zijn bode uitgezonden. Tot een vrouw die hij als zijn huisvrouw begeerde. Dat blijkt duidelijk. Niet zelf gegaan. Waarom niet? In de eerste plaats. Dat het antwoord op zijn verzoek. Niet uit macht. Niet uit dwang zou geschieden. Maar een vrije keus. Zou werken. In het hart. Van Abigail. In de eerste plaats. De begeerte. Welke wijze kom ik op terug. Maar het moest een vrije keus zijn. Hij heeft daartoe, en dat denk ik, geen filosofie, nee zuivere exegese. Hij heeft dus zijn bodem gezonden. Ik dacht, als de koning van de kerk zich een bruidsgemeente opzamelt, dat dat zijn oorsprong heeft in het hart van hem, die de koning van de kerk is. En die zijn geestelijke onderdanen begeert waarin de weg van de middelijke boodschap het verzoek doet overkomen. En als een vrije keus, de keus ook in de wedergeboorte is een vrije keus, denk erom omhoog. Gedreven door Gods eeuwige geest, zekerlijk niet opkomen door dat remonstrantisme, maar een door God gewerkte vrijwilligheid, want ik heb een vrijwillig volk in het uur van mijn welbehagen. Er zijn lessen in. De boden gaan uit. Tot op de huidige dag. Omdat de koning van de kerk zich een bruid wil begeven. Dat, dat is een les. Ze zal beantwoord moeten worden. Niet uit dwang. Maar uit vrijwilligheid. Dat is ook een les. Dat is ook, misschien kom ik erop terug. En die boden. Die zijn uitgegaan. En die boden, die zijn in Karmel gekomen. En als ze dan in Karmel komen... dan vinden ze daar... het leven is doorgegaan. Want het is natuurlijk niet de geschiedenis... die enkele dagen na de dood van Nabal gebeurde. Daar kende Israël zijn eigen wetgeving voor. En de dagen van rouw... die zijn zekerlijk door David... De tijd ertussen, dat weten we niet. Maar als daar in de karmel de bodem komen, dan zien ze dat het leven doorgegaan is. Hoe bedoel ik dat? Wel, de lege plaats die gevallen is, heeft het leven niet stilgezet. De kudde grazen. De kudde worden verzorgd. De herders waken. De wachters betrekken hun wacht. In de tent van Nabal zit zijn weduwe, de vrouw van de herdersvorst. Ze zit, dat blijkt later, als de knechten van David komen, En ze bestiert naar haar wijsheid, die ze van God gekregen heeft, de deel wat ze nagelaten is. Niet in onverschilligheid niet overgegeven aan de droefheid van de rouw... maar de verantwoordelijkheid... en als dan die knechten van David daar komen... dan vinden ze daar, wat ik u zeg, het leven... het leven gaat door... en in die tent zit ze, deze jonge weduwe... en ze stiert haar knecht. en ze bestuurt het leven... En dan plotseling komen haar boodschappen tot haar. En die zeggen hier zijn boden van David. En die komen tot deze jonge weduwe. En dan komt er iets wat, wat we toch moeten gaan opzoeken in de schrift. Wanneer ik met u zou gaan bladeren in de tenomium, dan vindt u in het zeventiende hoofdstuk de zogenaamde koningswet. En in die koningswet heeft de Heer aan Mozes omschreven wanneer Israël zou zijn in het land daar belofte en daar een koning zou zijn dat hij naar die koningswet zou leven en regeren. En daar staat geen onduidelijke boodschap in. Moet u fluisteren. Mag ik wel eventjes voorlezen? Want anders begrijpen we, denk ik, deze geschiedenis niet. En gaan we dit veel te menselijk beoordelen. Zo zult gij als gij in dit land zult zijn. Ganselijk een koning over u stellen. Die de Heere, uw God, ja ja, u stellen zal. Ja, Heere belooft het koningschap. En die de Heer uw God, verkiezen zal. Uit het midden uw broederen. Zult gij een koning over u stellen. Ge zult niet vermogen over u te zetten een vreemde vrouw. Man, die uw broeder niet zij. Maar hij zal voor zich paarden niet vermenigvuldigen. Het volk niet doen wederkeren naar Egypte om paarden te vermenigvuldigen. Terwijl de Heer tot jullie gezegd heeft. Gij zult voortaan niet wederkeren door dezelfde weg. Ook zal hij voor zich de vrouwen niet vermenigvuldigen. Dat is koning. De Heer zal zelf voor een koning zorgen. En Hij handhaaft de ordening in de scheppingsheerlijkheid vastgelegd. Daar twisten we niet over wanneer deze geschiedenis vanavond voor ons ligt. Wanneer we dan ook het streven wat in deze zaak tot ons komt gaan onderzoeken, dan moeten we dus gronden in de schriften gaan vinden. En die vinden wij heel ingrijpend en niet onduidelijk. In de eerste plaats, het koningszijn in die tijd, zoals de Heer dat toeliet, zal ik u zo voorlezen. Had om het koningschap tot grote luister te brengen, twee, twee bepalingen. In de eerste plaats had het te maken met het verwerven van vrienden. En dan spreken we van sociale achtergronden. In de tweede plaats wordt er ook een achtergrond gevonden en die noemen we de staatkundige achtergronden. Goed luisteren. Bijvoorbeeld om u dat duidelijk te maken... Toen aangaf, Izebal van Baal Zebub ja, tot vrouw nam, had dat een doel, een oogmerk, een staatkundige achtergrond om daardoor zijn rijk sterker te maken. Later lezen we in ditzelfde hoofdstuk bijvoorbeeld dat Saul zijn dochter Michal heeft weggegeven. Aan Paul die de zoon van La is. Dat was ook met een staatkundig achtergrond. Om dat deel dat daar nog in Benjamil leefde Aan hem en zijn troon te verbinden. In de strijd tegen David. Ik ga u nog wat voorlezen. Want je kan die dingen uit de schrift proberen over te slaan. Maar dan zijn we niet eerlijk met elkaar bezig. Ik lees hier in 2 Samuel 12. En er wordt ons iets ingrijpends gezegd. Nathan is bij David binnengekomen. Hij heeft uit onheilige oogmerken, gedreven door blinde hartstocht, wat ze daar geëigend. En nu komt de Heer in zijn heilige toren tot hem. En heeft gezegd, het zwaard zal van uw huis niet wijken. En toch lees ik een heel opmerkelijke boodschap. Luistert u maar. Toen zeide Nathan tot David, gij zijt die man. Zo zegt de Heer... De God Israels, ik heb u aan koning gezalfd over Israël, en ik heb u uit Saul's hand gered. En ik heb u, uw heren, huis gegeven, daartoe, uw heren, vrouwen in uw schoot. Ja, ik heb u het huis Israël in Uda gegeven, indien het weinig is. Ik zou u alsnog. Als zulks daartoe doen. Als ik het nodig had geacht om je heerlijk koninkrijk groter te maken. Door die achtergronden die ik u noem. Zou ik ze gegeven hebben. En mijn kanttekening merkt daar heel uitvoerig op. Citeerslaag zijn zin. Dat God in die tijd onder zijn goddelijke toelating. ...daar niet over gestraft heeft. Hij heeft dus tot de luister van het koninkrijk... ...die ruimte gelaten... ...en dan houdt mijn gedachten verder op. Ik lees alleen... ...van Gods... ...verborgen raad. Daarom had David... ...voor deze... ...ook al... Ahinoam van Jizre al ...tot een vrouw genomen... En u kunt weten dat Jezraël op de grens lag van het land van Juda in het zuiden. En dat hij daarmee een hele familie aan zich gebonden had. Dat was gewoon een staatkundige zet. Een staatkundige opbouw van zijn gemeente. Om overal daarop mensen om zijn troon bij zijn koninkrijk te betrekken. Wanneer dit nu ook gebeurt hier. Die grote herders was. Maar dat grote terrein... ...die zou wij in deze weg betrekken bij zijn koninkrijk. En God heeft onder de toelating... zegt de kanttekening... ...dit niet gestraft. Onbegrijpelijke dingen... ...worden ons in het woord van God weergegeven. En als dan die boden daar ook komen... Moet u ook niet vergeten. En dat heeft het laatste vers van mijn hoofdstuk me geleerd. Saul had de dochter Michaal. De huisvrouw van David gegeven aan Paul. Abigail was een weduwe. En David. Zijn wettig gesloten huwelijk was verbroken. Door de dwaze daad van Saul. Ik heb u gezegd die daarmee... Ook weer, ten behoeve van zijn koninkrijk, een groot deel van Benjamin nog achter de wilde houden. En als we dan zo daarover gesproken hebben, dan moeten we dus dit onderscheid erin lezen. En dat zeg ik dus naar onderzoek van de schriften. Wanneer het tot de luister van het koninkrijk was, heeft God het toegelaten. Wanneer het ging om Davids zijn dwaze en onteugelbare hartstochten te bevredigen, heeft God gezegd, het zwaard zou van juist niet wijk. Opdat hij zou weten dat de opbouw van het koninkrijk naar gebruik van de koningen van die tijd onder de toelating van God lag. Hier is een paradox waar velen ook in onze tijd niet uitkomen. Ik ook niet. Gods toelating. Waarom laat God die goddeloosheid toe? Waarom laat de heren die opstand en vijandschap tegen zijn gemeente toe? Waarom laat hij toe de verdrukkingen van zijn ellendigen? Waarom loopt het hij de zijnen als goud en als zilver? Wij zullen maar één antwoord weten de openbaring van Gods verborgen raad zal in de eeuwigheid ons duidelijk maken dat alle dingen hebben medegewerkt en goede degene die naar zijn voornemen geroepen zijn alle dingen zelfs de zonde de koningswet de opbouw van Koninkrijk zoals het woord het me weergeeft. Vraag nog niet of ik dat allemaal begrijp, maar ik wou het u wel duidelijk maken vanavond. En dan komt die boodschap. En als die boodschap daar komt, dan gaan we nu weer naar Karmel toe. Om daar te gaan luisteren wat daar de boden van David hebben aanvaren. En hoe daar die eenzame vrouw daarop geantwoord heeft. We gaan eerst zingen. 85 vers 3. Merk op mijn ziel wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewist tot elk die voor hem leeft. Het is een gunstgenoot van blijde troost en vrede Derde vers van 85 is onze tussenzang. huis wordt vol. Dwars door alles van het mensenleven heen. bereikt God zijn doel. Zijn kerk zal worden toegebracht. En dat zal hij doen door wegen die wij niet begrijpen. Zoals ook uit het geslacht van David. Velen zullen zijn die nu juichen voor de troon van God. Ik las in verband daarmee. Ook wat zo treffend in onze geloosbeleidenis is verwoord. Moet u luisteren. Wanneer artikel 13 handelt over de voorzienigheid Gods. Dan lees ik uiteindelijk deze zinnen. En aangaande hetgeen hij doet. Boven het begrip des menselijke verstand. Hetzelfde willen wij niet serieuselijk onderzoeken... meer dan ons begrip verdragen kan. Maar wij aanbidden met alle ontmoedigheid... en eerbiedigheid... de rechtvaardige oordelen Gods... die ons verborgen zijn... ons tevreden houdend... dat wij leerjongens van Christus zijn... om alleen te leren... Hetgeen hij jongens aanwijst is een woord. Leer zegt mijn beleidenis, blijf er maar bij. Zullen vele dingen voor ons niet op te lossen zijn, verborgen blijven, maar waar het mee begint zal waar worden. Hij moet als koning heersen. En hoe dan dat de Heer dat uitvoert? Al het leven van een mens... ...is vol van vragen... ...vol van raadsels... ...vol van tegenstrijdigheden. En de weg des heer... ...die is volmaakt. Bekerende de ziel. De boden... ...zijn in karmel gekomen. En ik heb u gezegd... ...en dat is duidelijk... ...het leven ging door. Zij zit daar in haar tent. Dat wil dus zeggen... Zij dirigeert wat de Heer haar heeft nagelaten. En dan komen daar die boden van David. Het is opmerkelijk dat er geen beschrijving is. Dat er geen omhaal van woorden om deze geschiedenis geweven is. Korte, eenvoudige, zakelijke mededelingen. Ze zijn binnengekomen. En als nu de knechten van David tot Abigail gekomen waren te Karmel, zo spraken zij tot haar. En ik zie mijn gedachten, ze daar staan, die bode van David. Ik dacht, ze heeft ze aanvaard. Ze heeft de bode van David als boden van de koning aanvaard. Een van de eigenschappen die ook hier duidelijk is dat het ware leven buigt voor de ambtelijke dienst. En het ware leven buigt voor degene die God in zijn gemeente heeft gesteld om zijn kerk te regeren. Te leiden naar de ambtelijke waardigheid die de Heer geeft. Een van de zoete eigenschappen waarin het leven gekend wordt. Dat buigt. Zij heeft die knechten. Terwijl ze daar zit en ze luistert en uiteindelijk komt dan die boodschap, heel kinderlijk eenvoudig. Zeggende David heeft ons tot u gezonden dat hij zich u ter vrouwen nemen. En dan blijkt dus uit het woord wat er staat, toen stond ze op, dat er dus een rustige bezinning geweest is. Ze is dat aangehoord en toen is ze opgestaan. En dan blijkt uit haar gedrag een wonderlijke les. Een les die ik zou durven, exegetisch zou durven te verwoorden in de boodschap die de koning van de kerk laat brengen door zijn gezanten tot degene die hij van eeuwigheid verkoren heeft. En voor een eeuwigheid als de zijne begeert. Het eerste wat er is. Ze staat op. Dan is het met dat leven wat ze geleefd heeft voorbij. Als de boodschap van Gods voet je gaat aanraken, geestelijk gaat aanraken, dan kan je niet meer stil blijven zitten. Nee toch. En dan komt in de eerste plaats een daad naar buiten. Ze staat opstaat. En als ze opstaat, dan neigt ze zich met haar aangezicht ter aarde. Een heilig buigen voor de bode. En een heilig buigen voor de boodschap. En in haar woorden blijkt onmiddellijk hoe ze zich voelt. De dienstmaagd. Het is niet te begrijpen. Het is ...te groot wonder... ...want degene die de boodschap laat brengen... ...kent ze... ...heeft zijn ze verleden ontmoet... ...ze kent zijn persoon... ...zij heeft zijn woorden gehoord... ...en de nodiging die uit zijn mond gekomen is... ...en die heeft haar vertederd... ...en vernederd, ...hoewel zij toch de vrouw is van een erdersvost... Maar dat die toekomstige koning Israël haar nou begeert, dat kan ze niet op de plaats krijgen. En dat geeft ze een diepe verwondering, heilig voor God te buigen. Of dacht u, als de boodschap van het woord zaligmakend ons leven gaat bedouwen, dat je loopt te huppelen en te springen over de wereld, dan komt er een stille verwondering in je ziel. Rut heeft dat ook eens uitgedrukt, weet je wel, toen ze zei dat je me kende, dat ik een vreemde ben. En Mephibozat, die heeft het ook al uitgedrukt, dat ik een dode hond ben. Zo is het ook in het leven, het is de verwondering die haar ziel doortrekt. dat David zij, als jonge weduwe een eenzame. Want de band is verbroken. Het leven van vroeger is voorbij. Ja. En dan gebeuren er daden. Want dan komt het waarlijk in de keus van het leven openbaar, zo min als Rut en Moab kon blijven en in Mozes in Egypte kon blijven. alsof het die keus in de daad naar buiten overgebracht. En we lezen in de schrift en ze zeiden: zie uw dienstmaagd, zij tot een dienares?" Om de voeten der knechten. des heren te wassen. als al wij hij men alleen. Daarom begeerd hebben. Dat ik dat werk mag doen. Om voeten te wassen. Van de knechten van David. Dan begeer ik dat te doen. Buigen we voor het ambt of niet. En dan. En dan staat er. En toen kreeg ze haast. Ja. En Abigail haaste zich. En maakte zich op. En dat is in naar oosterse wijze gebeurd. De sluier aan. Ja. Gewassen, gereinigd. Zoals dat naar het oosterse gebruik ging. En dan kreeg ze haast. En ze reed op de ezel. Want ze is een verkorene. En krachtens haar staat. Loopt ze niet. Ze is toch een verkoren hè? en vergist u niet en die vijf jonge maagden die met haar meegaan is een vrucht van de keus van haar leven daarmee heeft ze de tenten van het verleden achter zich gelaten daarmee heeft ze een keus gemaakt die het leven als het ware door mij snijdt het achterlaten en het vooruitgaan die achter mij weer komen die verlogen is zichzelf, want nu de keus van het leven kan dan ook niet verborgen blijven. En ze staat op en ze gaat. Er is een losmakende daad en al het goed wat ze had en de plaats die ze had en de rijkdom die ze had, die levert ze in. Om de keus van koning David in te wilgen. Haar keus is vrucht van de eerste keus. Zult u het onthouden, volk van God. En dan een wonder, dan een wonder. En daar gaat ze. En rijdt op die ezel en had nou moest luisteren wat er staat. Ik heb er zo met opmerkzaamheid zomaar over zitten denken vanmiddag. God wordt zo rijk. En dan staat ze en zij volgden de bodem van David. Ik dacht vanmiddag... Zalig dat land, gelukzalig een kerk die boden heeft, die verkoren mensen leiden tot de gemeenschap met de koning. Gezegend zulke boden, die de koning kennen, een goed gerucht van de koning brengen, de liefde van de koning vertolken, de begeerte van de koning duidelijk maken. ...die het hart weten te raken van degene die door de koning begeerd zijn. En uiteindelijk, als de keus daar is, als de keus daar is, voorgaan, ja, om die verkorenen tot de koning te brengen. Ja, dat is toch een wonder als er zulke boden zijn, die maar één begeerd hebben, ben ik dan aan de schrift of niet... Is het niet de vraag geweest? Die ze stelden aan Johannes de Doper: Wie ben je? Ben je de Christus? Nee. Hij zegt: Ik ben de vriend van de bruidegom. De vriend van de bruidegom. Om de bruid bij mijn koning te brengen. Wel nu, die boden hebben het goed verstaan. Koningseer, koningskeus, koningsbegeerte uit te dragen en de vrije keus is openbaar gekomen toen zijn ze gegaan ja. ik zie die stoet hè? dichter van 45 heeft er ook nog wel eens wat van gezegd dan leidt men hen in statie uit de woning met kleding rijk gestikt tot de koning ik zeg Abigail en je kudde Abigail je rijkdom en al die knechten en al die grote landstreken die je deel zijn. Ach. Ach. Ledeboer zei dat toch ook een keertje. Ja. Toen hij in de gevangenis was, zang ze me zangtijd om dat ik uit dat heiligdom. dom. de kus van Jezus mond. Meer dan die zwarte grond, wel zo zo heeft die keus niet moeilijk geweest. Volk van God. Toen het woord je ging aanspreken. Toen de begeerte van de koning je ziel doortrok. Toen je voor het eerst hoorde de ware nodigingen van het woord. En de Heer die keuze in je hart vroeg. Ja. Hij toen een ogenblik gedacht aan je positie. Of, of, of wat je dan ook bezat. Nee. Dan heeft hij een geweldig volk op de dag van zijn heerkracht. En al zo is zij ook gegaan, staat er. En ze is niet beschaamd geworden. Ze heeft van Konings Woord gehoord, van Konings gehoord. Ze kent Konings Gestalte. Maar ze is halverwege niet blijven zitten. En gezegd, nu heb ik er genoeg van. Tuurlijk niet. Ik lees dit wonderlijke deeltje. En, uh, en ze werd hem. En misschien ben ik nou wel filosofisch. Ik weet het niet hoor. Maar er staat. En ze werd hem tot vrouw. Nee dat staat er niet. Tot een huisvrouw. Ja. Daar hebben ze wel heel duidelijke taal gedaan. Niet. Een huisvrouw. De plaats van de vrouw. Zoals God ze aangewezen heeft. Die met ons moderne denken niet meegaat. Zoals ze daar is. Tot een hulp. Dienstbaar. Aan de opbouw dienstbaar ook aan de opbouw van Gods Koninkrijk. En nou zo is het daar waar geworden, wat de Heer beloofd heeft. De autos, wijze raden, zeren, ik kan alleen de feiten noemen. En wat voor ons verborgen is, we zouden het niet serieus zullen onderzoeken. En we zouden het overgeven aan hem die zijn raad uitvoert. En als je nog vragen en raadselen wil hebben, ik wil er nog wel noemen. Weet niet het grootste raadsel dat God zijn vinger naar u uitstak? Dan is het niet dat een ander bekeerd wordt, en een ander tot God geleid wordt, en een ander genade ontvangt. Ach, mensen, dat is het grootste wonder niet. Dat is het grootste wonder dat God naar mij omzag. Wanneer is die boodschap tot je gekomen? Wanneer dan heeft de Heer die boodschap door zijn boden in je hart gelegd. Waar is de keus gevrocht? Waar is die onvoorwaardelijke daad gebeurd? Waar is die scheiding gekomen met het verleden? En de beginnen naar hem. Hoor je ze zingen? Ik zal, o Heer, die ik mijn koning noem. De luister van uw majesteit daarom vermelden. En uw wonderlijke daan met diep ontzag. Aandachtig gadeslaan. slaan. Amen. Die heren, we weten het. Dat we slechts ten dele kennen en ten dele weten. U weet hoe we daarmee voor uw aangezicht geweest zijn. Om dit stukje van Davids leven te doorzien. Op grond van schriften. De lessen eruit te diepen. Die jongens daarin laat verwoorden, de auto's, wijze, raad eens houd even stand, even auto's grat. Mocht het u behagen die verborgenheden ons bekend te maken en niets te doen verstaan hoe u uw raad vervult, want uw huis moet vol worden, zo moet de koning even leven. Bid met diep ontzag. Wat tekort was, u weet het. Wat wij niet begrijpelijk konden maken... zou u dat willen doen. Wat wij niet duidelijk konden stellen... wilt u het maar doen. Want u gebruikt het, u u bent de parakleet. U bent de onderwijzer van uw gemeente. Laat het tot troost van uw gemeente zijn. Die vrouw is niet onderweg blijven zitten, heren. Ze is bij de koning gekomen... En hij heeft ze aanvaard zoals ze was. Ze zult ook uw kerk niet halverwege laten zitten. U zult ze ook brengen tot Koningspaleis. De bruis heeft ervan geroepen. Hij voerde mij in het wijnhuis. En de liefde een banier over mij. Wil ons leiden over de wegen die we nog gaan moeten brengen. Dat dus we worden verwacht. Wil het tekort reinigen in het bloed. Om uw naams wel Amen. We gaan zingen, 22, 12 vers, gij die God vreest, bij allen prijzen Heer. dat Jacob Saad zijn grote naam vereer, en wat er verder volgt, de 12 van Psalm 22.